Zo uh, het is niets vandaan. Ja. En, uh, kijk, uh, een man uh, van mij uit de flat... die had vorig jaar zijn been gebroken daar. Op mm -hmm. hetzelfde veldje. Het veld is helemaal hobbelig. Ja. Het, is, uh, het, het, het is omheen vol met stront. Ja, ja, ja. Uh, ja Het is niet veilig. Ah. De, de, we gaan daar straks uh, na het nieuws nog even verder over praten. Ik kijk even naar onze technicus Maurice. Maurice, hoeveel tijd hebben wij nog uh, voordat uh, het nieuws er weer in komt? Uh, min 20 seconden, min 30 seconden zelfs. Oh, <laughs> maar ik, wou, ik durfde het niet te onderbreken. Nou, dat... we gaan je... halverwege nieuws inbreken nu? Ja, laten we maar doen. Doe maar, maar, laten we maar doen. Tot zo, met zegt de Russische minister van Defensie. Volgens hem zijn bij een aanval in Oost-Syrië... zeker 600 opstandelingen gedood. Wanneer de actie werd uitgevoerd, zei hij er niet bij... Rusland kondigde verder aan de bombardementen op Syrië flink op te voeren. De Russen hebben ook telefonisch overleg gehad met de VS... over gezamenlijke actie tegen IS in Syrië. De Europese ministers van Justitie willen dat de buitengrenzen van de Europese Unie... beter en strenger worden gecontroleerd. Daarover zijn ze het eens geworden op een extra vergadering in Brussel. De bijeenkomst werd gehouden na aanleiding van de aanslagen in Parijs een week geleden. Hoe de strengere controles eruit gaan zien is nog niet duidelijk... Wel is het de bedoeling dat de databanken van de veiligheidsdiensten worden gekoppeld aan het Schengen-informatiesysteem. Dat zorgt ervoor dat alle Schengen-landen inzicht hebben in internationale opsporingsinformatie. Het kabinet wil blijven 250 miljoen euro extra uittrekken voor veiligheid en justitie. Volgens minister van de Steur wordt de begroting zo meer solide. De oppositie zegt al maanden dat het kabinet te weinig geld reserveert voor justitie... en dat dat zou ten koste gaan van de veiligheid en van de rechtsstaat... De coalitie komt nu de oppositie tegemoet. Het kabinet heeft steun van de oppositiepartijen nodig om de begroting door de Eerste Kamer te krijgen. Het weer vanuit het noordwesten buien met kans op onweer of hagel. Morgen vooral in het westen regen, soms met hagel en veel wind. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. Zondag overwegend droog met af en toe wat zon. Alleen aan de kust kans op een enkele bui. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heeft het verkeer vanmiddag veel vertraging tussen Naarden en Knoopend Diemen. De A2 Utrecht en Bos tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er ligt nog altijd een lading slachtafval op de verbindingsweg tussen de A7 en de A8. En daardoor staat er op de A7 vanuit Horen 6 kilometer file voor knopend Saandam. A9 Diemen-Alkmaar tussen knopend Holendrecht en Bad Hoefendorp, 11. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen knopend Watergraaf ...en knooppunt Nieuwmeer, 8 kilometer. De A13 dan, van Rotterdam naar Den Haag... ...tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft, 7 kilometer. De andere kant op richting Rotterdam... ...rijdt het langzaam over het hele stuk eigenlijk... ...tussen Prins-Klausplein en knooppunt Kleinpolderplein. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum... ...daar kom je in 6 kilometer file bij Noorderloos. Verder veel vertraging ook op de A44... ...Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 3 kilometer.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 Met, met nu. Zandvoort draait door. Ja, luisteraars, welkom terug bij het uur van uh, Zandvoort draait door. Technicus Maurice Mulder. Onze uh, redactie wordt uh, verzorgd door Dolly Tempier. Zij zorgt voor de heerlijke hapjes, drankjes en alles wat niet meer zijn. En natuurlijk twee hele leuke gasten. En uh, dat is op de eerste plaats Willem van de Sloot. Hij uh, heeft net al gesproken over de hertenpopulatie. Daar gaan we misschien straks nog heel eventjes uh, iets over zeggen... en uh, dat onderwerp dan ook afsluiten... We gaan ook Willem een beetje over de wereldproblemen praten... als je het goed vindt. En we hopen natuurlijk hier in Zandvoort dat jij ze voor ons oplost. <laughs> als, dat, als dat zou kunnen. <laughs> Connie Lodewijk, zij is danslerares. En, en zij uh, doet dat sinds kort om, uh, op de dansschool van Roy van Buringen On Air Dance. Connie was nieuwsgierig uh, naar mijn zoon Zwen. Ja. Nou, die is vanmiddag geopereerd voor de luisteraars... die dat een beetje hebben gevolgd op Facebook. Hij had een gastric bypass ondergaan uh, om af te vallen. Uh, een maagverkleining en vervolgens ook een omleiding om zijn dunne darm. Dan wordt er een omleiding gelegd van anderhalve meter om je dunne darm... zodat uh, naast het feit dat je een kleine maag hebt... ook nog eens minder voedsel in die dunne darm wordt, uh, wordt opgenomen... Maar Sven is te snel afgevallen. En door dat snel afvallen ontstonden er holtes in zijn buik, waardoor er een darm is uitgestulpt, in, in de klem geraakt. Uh, uh, en hij moest weer uh, opnieuw geopereerd worden. Is wel Eet smakelijk. Is wel, is wel, ja, ja. Ik vind hem wel moedig hoor. Ja, en, en hij is 50 kilo afgevallen in die ja, basal, ik vind dus hem moedig. Is, uh, ja. En zo zingt hij.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 Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see. Georgia on my mind Oh, just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia. Ja, een nummer opgenomen in de popbunker in de Muiden. Prachtig. Dat is, daar is een studio. Uh, een oude, oude bunker van, van Hitler. Uh, die, een, een enorme grote bunker trouwens. Die allemaal is onderverdeeld in allerlei uh, oefenlokalen voor bandjes. Maar ook een ruimte is ingericht als in studio. En daar hebben ze het opgenomen. En uh, hier was hij 17. Prachtig. Fan, van, fan van Marco Boublet. En, ja, mooi. Middels, uh, Dolly heeft hem uh, anderhalve week geleden alweer live gezien in de nozen met een non-inheemskerk met een grote band. Uh, ja. Top. is still ja. growing strong, om het zo maar te zeggen. Ja, nu even een Een medisch dan gezien. En uh, ja, dat hakt er fysiek natuurlijk wel in. Je zag net die foto, wat de luisteraars thuis niet kunnen zien, maar een uh, foto op Facebook uh, van Sven in het ziekenhuis. Met een bleekbekkie en uh, ja... In ieder geval wetenschap met hem. Dankjewel. Maar ik denk dat het best wel goed gaat komen. Ik vind hem heel moedig Dankjewel. om dat te doen. Ja. Want 50 kilo is zo'n hele hoop. Hè? Ja, ja, eigenlijk een beetje gekomen door Gordon. Hij deed mee aan ons talent. En, uh, oh. uh, alle drie de juryleden waren uh, vol, uh, vol lof over zijn zangkwaliteit. Alleen uh, Gordon zei, uh, je bent door. Ik geef je een hele dikke ja. Door is hij ook <laughs> heel dik. Dus die maakte een beetje... Maar en, die, en die heeft na afloop uh, met Sven gegaan. Uh, gesproken en gezegd van uh, als jij uh, uh, een carrière wil maken in de muziek, helaas ja. is het dan zo dat je dat je, ja, je moet goed uitzien hè? dat je niet ja. alleen maar uh, een mooie stem moet hebben uh, ja. en een goed product wat moet verkopen natuurlijk, want uh, je, je kan al zo mooi uh, kunnen zingen, maar je moet ook een liedje hebben wat aanslaat bij de mensen en wat verkocht wordt waardoor je bekend wordt. Hè? Ja. Een voorbeeld: uh, Jacques Herp die teert zijn hele leven op Manuela. Ja. Die heeft een keer een hit gehad. Die was, was verliefd vroeg op mijn zuster. Oh ja, is <laughs> dat? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja oké. <okay>. Ja. <laughs> maar je moet... ja, Het is helaas ook zo dat je... Dus in Amerika speelt dat minder trouwens. Want er heb je een aantal uh, hele beroemde zangers of zangeressen... die eigenlijk qua uiterlijke... Als je naar Stevie Wonder kijkt, die is ook heel dik nu. En, en, uh, ja, er zijn meer uh, soulzangers ook, hè? Ja, maar goed, die, die, ja. Die, moet het, die moet het ook van zijn talent van zijn... Van zijn nee, nee, nee. Pak even de microfoon, Dolly, want zo... Ik wou zeggen, Peter Beens is toch ook best heel zwaar? Is heel zwaar, ja. En Frans Duits is ja. ook een zware man, maar die zijn toch ook best zwaar. Ja, maar dat is, dat is dan weer een heel ander repertoire. Dat is oh, dat kan het wel, ja, kan het ook? in het uh, met het leven. Ja, het ja, ja door, door, door gewoon een gezellige ja. arpidoor en uh, uh, ja, dat is een heel andere... Ja. ja, maar Sven is natuurlijk een heel andere kant op, hè? Ja, die, die ja. is uh, de Engelse talige kant, uh, armeert hij meer. Ja. Hij zingt ook wel Nederlands talen, maar, maar toch. Wat vond jij ervan, Willem? Ja, mooi. Ja, voor het mooi? Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Het plaatje is dus, nou compleet, toch? Ja, zeker weten. <tie> Conny, uh, je had het net over Sinterklaas, uh, die je hebt toegesproken... die ervoor moet zorgen dat wij een cultureel centrum krijgen hier in Zandvoort. Uh, we gaan uh, ook een uh, briefje schrijven, toch? Ja, hoewel jij uh, twee uur weg moest, ja, merk, ik, merk ik toch... Ja, Oh, je moet weg. Ik moet echt weg. Oh, ik ja. dacht, je vindt het zo gezellig. Je ja, ja, ik vind het reuze gezellig, maar de afspraak is er nog, dus... Ja. Oké, okay. dan ga ik uh, jou hartelijk danken voor je komst naar de studio. Dankjewel. Ik ga jullie heel veel succes wensen met, uh, met de balletstudio natuurlijk. En, uh, natu en ik hoop dat dat cultureel centrum van de grond komt. Nou, we hopen. Komt Het zal aan bij... Radio Zandvoort niet liggen, want wij promoten alles wat met Zandvoort te maken heeft... en wat enthousiast is, promoten we. Dus als je er wil, met Roy samen van mij een keer wat over wil komen vertellen... als jullie wat verder zijn al op dat gebied... kom gerust naar de studio. Neem contact met, uh, met onze redactie op, met Dolly of met andere collega's. Ja, en dan, nou, dat er... gaan we zeker doen. Maar voorlopig is het nog tussen hè? Oké. Okay. Nou luisteraars. Oh, da heel graag gedaan. Dan gaan we even naar uh, onze, onze hertenspecialist Wim uh, van der Sloot. En uh, Wim, uh, uh, al die verhalen dus. Die woeste verhalen die rondgaan over schoten die gehoord worden in de buurt. Dat is allemaal flauwekul. Er is nog geen hert uh, omgelegd. Hè, nee hoor, echt niet. Nee, nee hoor. En uh, ook die verhalen die ik ook wel gelezen heb met... Uh, mm -hmm. Dat herten waren afgeslacht. Allemaal fabeltjes. Pabeltjes. Oké. Okay. Dus luisteraars, wat dat betreft is het nog rustig. Maar uh, u heeft ook de kans om... Uh, er zijn al 17.000 handtekeningen verzameld. U heeft ook de kans om uw stem te laten horen. Uh, en uh, waar vindt dat Dat 26 maart... 25 januari. Oh, 25 januari. Bij het januari. provinciehuis in Noord-Holland. In Haarlem. Oh, in Haarlem. Dus bij de Dreef. Bij de Dreef. Ja. Bij de Dreef. Tegenover waren altijd uh, uh, bevrijdingspopjes ja. zeg maar. Ja. Daar, daar tegenover. Uh, uh, januari. En dan... Uh, uh, is, is dat gewoon een openbare vergadering? Kunnen de mensen zo binnenlopen? Uh, nou, uh, dat niet, denk ik. Maar uh, het is nog allemaal vers voor mij ook. Ja, ja. De, de datum is 25 januari. Ja. Bij het provinciehuis. Ja. Mensen gaan er naartoe. Ja. Laat je uh, stem horen. Laat je stem horen. <coughs> Bram Verlier heeft al gevraagd of ik wil spreken. Ik zeg, maakt niet uit. Als, de, als er een 10, als er een 100, als er een 17.000. Ik doe het. Oké. Okay. Dus de man, de man die erachter staat ook. Ja. Het is de man van de Partij van Dieren. Ja, oké. Okay. Van het provinciehuis. Ja, ja, oké. Okay. Die uh, vertegenwoordigt dus uh, ja, de partij van uh, Marjantine. Ja, Ja. ja. Uh, we houden ons ook bezig uh, tijdens de uitzending uh, met, met de wereldproblemen. Twee uur altijd, want dit uh, heet al formeel de stamtafel. En aan de stamtafel waar jij dan uh, uh, ook de gast bent. En hopelijk Maurice ook bereid is om, uh, om mee te kletsen. Ja, hij doet zijn best, hoor ik van de andere kant. Uh, heel actueel, weer een, een, een, een hotelgijzeling in uh, Mali. Ja, heb ik gehoord. Morgen. Ja, vorige week, vrijdag, 13, uh, vrijdag de 13e november, die vreselijke gebeurtenissen in Parijs. Uh, hoe kijk jij er tegenaan, Willem? Ben je er erg mee bezig? Ben je, ben je er, uh, slaap je er niet van? Wat? Ik ben er heel erg mee bezig. Ja. Want ik heb dit uh, al heel lang van tevoren aanzien komen dat dit gaat gebeuren. Ja, ja. Ik, uh, ik heb gezegd toen die vluchtelingenstroom op gang kwam. Voordat die vluchtelingen op gang, uh, gang kwamen. Ja. Ja. Heb ik s'morgens uh, morgens om half zes al zes <lacht> vluchtelingen gezien. Daar praat ik over... De hele tijd terug alweer. Ja, ja, ja. Toen zaten ze nog allemaal in Griekenland. Maar toen hadden we hier al zes op Zandvoort aan de boulevard. morgen om half zes in de stromende regen. Oh. Die voor me wegliepen toen ik aankom rijden. En waren en dat mannen? Jonge mannen. Met doek ja. op. Uh, en die vluchten voor me. En ik ging nog een rondje rijden. En toen, toen bleven er twee zitten en vier doken weer weg in de reep. Ja. En, uh, maar ja, ik, heb dit, ik hoef niet naar de politie te gaan. Want ze zijn er niet. De politie is er gewoon niet. En ik dacht, laat maar. Ja, ja. Maar, maar... Over, de, over de problemen wat in Parijs gebeurt... ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Gaat het gaat alleen maar erger worden. Ja. En nu, nu worden er in, ik dacht Moldavië... ik weet het niet uit mijn hoofd... in een Balkanland in ieder geval... worden aan de grens worden nu mensen... Uh, die niet uit Syrië, uh, Afghanistan of Irak komen... die worden tegengehouden. Want die beschouwt men gewoon in zijn algemeenheid... als economisch vluchteling. Die bivakeren uh, daarna nou voor de grens... komen er niet meer door... Die slapen daar in de kou. Uh, verstoken van allerlei faciliteiten. Uh, wat vind je daarvan? Ja. Wat vind ik daarvan? Uh, al die de landen in Europa. Hè, Hongarije. Noem maar op. Al die landen daaromheen. Ja. En allemaal arme, arme landen. Ja. Die kunnen dit allemaal niet opvangen. Nee. Wij kunnen het zelf niet eens meer opvangen. Nee. We hebben hier niet eens een leider in Nederland. Die dat organiseert. Ik kijk even naar de andere kant. Maurice. Wat uh, ben je er mee bezig? Ja, maar ik denk niet dat ik op de juiste plek zit om daar mijn mening over te geven. Ik ben presentator en <lacht> geen deskundige daarin. Oké, okay, nou ja, dat zijn we allemaal. Aan dus doen, ik laat mijn ja. mening even in het midden erover. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. um, Mensen dus die uh, uh, komen hier naartoe uh, en dan heb jij iets van, ja, uh, jullie doen dat zelf. Dan heb ik het over de economische vluchtelingen, ja. dus mensen die uit economische ja. motieven deze kant op komen. Jullie doen dat zelf, uh, aanvaard dan ook de consequenties of? Ja, ja, eigenlijk wel. Uh, kijk, als, uh, als, als ons land in oorlog zou raken, zou ik, uh, ik zou vechten. voor mijn eigen land. Ja, ja. En uh, ga je problemen in je eigen land proberen op te lossen met z'n allen. Ja, ja dat, dat vraag ik me dan ook wel eens af. Er zijn ook een hoop jonge mannen, dat heb ik me dan laten vertellen. Uh, die, die vluchten omdat ze een, een bepaalde dienstplicht hebben in hun land. Hè. Dus die, on, die vluchten juist voor die ja. dienstplicht. Omdat ze, laat ja, maar, maar eerlijk zijn, uh, je hebt nog een redelijke kans dat je sneuvelt natuurlijk. Als je, als je meedoet aan uh, die vreselijke gevechten daar. Ja, maar... ja. Ja, je kan ook de zee oversteken. En, uh, dan kun je ook je gezin kwijtraken. Nou, ja. Dat vind ik, vind ik nog veel erger. Eigenlijk, ja, we praten het erover, maar eigenlijk komen we er ook niet uit. Het is een zo moeilijk onderwerp. En, uh, ik, ik, uh, we, we kijken wel eens makkelijk aan tegen uh, het kabinet, wat, wat het allemaal moet regelen. Wat, uh, maar ja, we hebben in het verleden hebben ook uh, in, in Engeland die IRA gehad, je hebt jaren gevochten tegen de Engelsen de ja. bommaanslagen. Ja. Nou, deze tijd. Gaat nu ook weer losbreken in Europa. Ja. Als je het nou hebt over, uh, over godsdienstvrijheid. Hè? Want is, bestaat dat eigenlijk wel godsdienstvrijheid? Als je, als je, uh, als je de, uh, hier in Nederland bijvoorbeeld, hè, wordt er wordt beweerd, dus er is godsdienstvrijheid. Maar uh, zoals ik er dan tegenaan kijk, is die er eigenlijk helemaal niet. Want als jij een bepaalde godsdienst aanhangt. Uh, dan word jij binnen die godsdienst, worden jouw dogma's opgelegd. Worden jouw uh, uh, leefregels opgelegd. Vanuit de uh, Bijbel, Koran, al die boeken. Uh, uh, vanuit uh, imams en priesters en noem alles maar op. Die denken de wijsheid in pacht te hebben. In feite, uh, die, die vrijheid binnen die godsdienst heb je helemaal niet. Eigenlijk zou je misschien moeten kiezen voor een individuele vrijheid van godsdienst. Dat je dus wel mag geloven in wat je wil. Maar dat je je niet laat opleggen door andere mensen. hoe dat geloof er dan moet uitzien. Want dat is eigenlijk. Uh, wat ook zorgt voor de problemen. In principe is uh, iedereen vrij in zijn eigen interpretatie van de godsdienst natuurlijk. Het is ja. een geloof. Ja, maar maar nee. iedereen gelooft weer op zijn andere manier. Ja. Um, ja. Ik vind dat dat kan. Kijk, met die terroristen, daar wil ik dan één dingetje over zeggen. Mm -hmm. Op een, een of andere manier zijn ze allemaal uh, religieus. Dat zeggen ze. Met een, een specifieke aanhang van de islam. Maar ja. het is niet zo dat iedere islamiet meteen een terrorist is. Nee. Zodoende heeft iedereen wel zijn eigen opvatting van het geloof. Ja. Maar het is wel zo, en die indruk heb ik dan wel... Dat, dat binnen de islam, dat er toch een bepaalde angst is... van de mensen die ook niet geradicaliseerd zijn... maar die gewoon, uh, ja, nou, tussen aanhalingstekens op een normale manier... met die, met die godsdienst opgaan, zijn toch bang. heb ik de indruk dan hoor. Ik weet niet of ik daar gelijk in heb. Maar zijn bang om, om hun nekken uit te steken. Uh, ja, dat weet ik wel zeker. Ja. En nou, dat heeft toch te maken met, met een bepaalde dwang binnen die godsdienst, met een bepaalde uh, ideologie die je wordt opgelegd. Dus zo vrij is die godsdienst eigenlijk helemaal niet. Nou, ja, je... maar dat heb je ook in andere godsdiensten. Ja. Kijk bijvoorbeeld K naar al die, uh, uh, hoe heet het nou, die priesters of uh, pauzen, weet ik veel wat. De, de, wat de zwarte, zwarte kousen, Nou ja, noem ze allemaal maar op. Daar gebeuren ook dingen in waarvan mensen ook niet durven te zeggen van dit en dat. Ja. Dus het is niet specifiek één godsdienst. Nee. Maar daarentegen, ze durven het niet... Maar dat betekent niet dat ze niet mogen. Nee, tuurlijk mogen. Ja, oké. Okay. Maar, maar uh, als jij, als jij uh, het risico loopt dat je dan door je familie wordt verstoten. moet noem maar iets. Of uh, dat je als... Uh, dat is de, de kortzichtigheid van de familie. Ja, of, of, of zelfs vermoord worden door je vader. Omdat je, uh, uh, eervraak heet dat dan geloof ik. In bepaalde, uh, ja, dan, is het, dan heb je toch die vrijheid niet. Binnen dat geloof. Nou ja, vrijheid betekent keuzes kunnen maken. Ja, maar die, die kan je dan niet maken. Die, want, die, die kan, maar, kan je wel maken. Ja, maar, uh, maar dan word je misschien nee. door je eigen vader vermoord. Ja, nee. Dat is net wat Maurice net zegt. Ja. Die, die, die, dat kan je niet over één kam scheren. Want ook iedere religie kent zijn niveaus en, uh, ja. Ja, en zijn omgangsvormen daarin. En, ja. ja. Maar eigenlijk zou elk mens zich bewust moeten zijn... van het feit dat hij of zij een vrije keuze heeft... om te bepalen waar hij of zij in gelooft. Die rechten ja, hebben we. Dat, we dat, dat recht hebben Christen we. Dat, dat, respe het dat respecteer ik ook. Maar laat je niet piepelen door, door, door, door, uh, door religie. Uh, door, door... Ook niet door andere mensen. Nooit. Nee. Door niemand. Nee. Nee. Nee. nee. Je moet je nooit voor het blok laten zetten. Maar ja, goed, weet je... Uh, je hebt natuurlijk de kracht van, van het hersenspoelen. Je hebt de kracht van, van de massa-hysterie. En uh, ja, die krachten die worden natuurlijk toegepast ja. op uh, die uh, uh, mensen die daar ontvankelijk voor zijn. En uh, ja, die gaan daar dan helemaal in op. En uh, ja, die ontwikkeling die gaat zo. En ik denk toch ook dat je een klein beetje... Uh, het, het, dat je, dat je, geen, ja, je moet niet al te veel geweten hebben, denk ik. Want anders kun je dat niet. Nee, nee dat toch? is. Nou, ik, liep, ik liep een uh, aantal jaren geleden liep ik op, het, op het station van Den Haag. Uh, ik was naar Zoetermeer geweest. Daar moest ik uh, voor controle komen in het ziekenhuis. In het Lange Land ziekenhuis. Uh, dan ben ik dan aan mijn maag geholpen. En ik liep in Den Haag op het station. En daar liep een. een uh, ja, uh, ik noem hem toch bij naam. Dat is een Marokkaan. Met een paraplu. Die hij omgekeerd vast had, dus met, met, met, met, met de, uh, het handvat naar beneden. En dan liep zo'n duifje, liep daar uh, uh, wat voedsel op te pikken, wat, wat broodresten die waren gevallen op. En die Mark aan die sloeg zo die duiven uh, voor, voor mijn neus uh, hartstikke dood. En er stonden te lachen met z'n allen. Ja, er was een hele groep, want ik had, was echt geneigd om op die parapluze oog te steken op dat moment. Hoor. Ik was laaiend, was ik. Ja, dat snap ik, maar ja. het, uh, uh, ik denk niet dat dat komt omdat hij Marokkaan is. Ik, ik denk dat je in alle... Nee, maar, lagen... maar het valt me wel op dat, dat bepaalde culturen uit bepaalde landen, en of het nou Marokkanen zijn of andere, hmm. uh, andere nationaliteit dat ze, dat ze inderdaad geen geweten lijken te hebben ontwikkeld. En dat ja. heeft waarschijnlijk toch te maken ja, met, met de cultuur, de... Met, met, de, met, de, met de opvoeding. Met, met ja, de, weet maar weet die. je, uh, nog geen twintig, dertig jaar geleden... dan uh, was het buitenland heel ver weg. Hè. Als iemand op vakantie ging, nou, dat, dat was wat. Dan was die echt... Uh, hè. En toen werd er ook altijd nog gezegd, slans wijs, slans eer. Ja. Maar dat kennen we niet meer. Want we zijn aan het globaliseren. Mm -hmm. Dus uh, uh, grenzen zijn open. En uh, uh, we lopen allemaal uh, van links naar rechts. Van noord naar zuid. Van oost naar west. En uh, ja, uh, het, wordt, het wordt een mengelmoes van culturen en, en, en eren dus uit landen. Ja, ja. ja. en, en ja, dat, dat slaat niet altijd aan natuurlijk. Mm -hmm. Nou ja, de, de paniek die komt overal natuurlijk. Wat zeg je? De, de paniek komt overal. Oh, je hebt het nu over de IS. Ja, maar de IS zit, zit overal. Ja, die maar... zit niet alleen in het westen, die zit, ook, uh, die zit overal. Die zit in, in het Midden-Oosten, die zit... Uh... Die, die zit ook overal, dat is ja. het ding wat zeker is. Het kalifaat ervan zit in het Midden-Oosten. Ja. Van een uh, zelfbenoemde, uh, ja, wat is het, staat of... Uh, ja. Maar om, uh, paniek, uh, over paniek gesproken, zat ik uh, even op uh, mijn uh, liefdallige tablet even rond te snuffelen... Mm -hmm. Want wist je dat vanmiddag het Haarlem station tijdelijk ontruimd ja. is geweest? Ja, ja, maar het was loos alarm. Ja, ja, ja. alarm. Er was een pakketje lachen op het station. Ja, correct. Ja, dus ja, het is allemaal ontruimd. Ja, dat heb je nou maar wel. Is... Die paniek die allemaal gezaaid wordt door uh, ja. sommige aanhangers van een bepaald uh, geloof. Althans, zelfzeggende aanhangers van een bepaald geloof. Ja. Wel, wel, wel, maar ja, zeggen. ik vind wel mooi wat er de laatste tijd gebeurt. Uh, dat je steeds meer uh, moslims uh, ziet die zeggen van, ik, ik neem afstand van deze gebeurtenis. Ik sta ja, ja. hier niet achter. En ik vind dat wij als moslims uh, nu actie moeten gaan ondernemen. Want wij schamen ons voor dit soort mensen... die uit ja. naam van de islam ja. nou, dit nou, soort ik, dingen ik, doen. Ik, want ik, dit, staat nooit, dit staat niet in de islam beschreven volgens hen dan. Ja. ja, ja. ja maar ja, wie interpreteert hoop, het Bijbel? Ik hoop dat, ik, want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ik hoop ja. wat jij al zegt, ik hoop dat, dat, dat er nu uh, meer moed gaat ontstaan... Uh, ik heb het idee, en, en nou moet ik me heel erg vergissen... Ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen heel bang... Om, omdat het zich als een olievlek uitbreidt. Hè. Het uh -huh. gaat nu alle kanten op. Ik heb het idee dat steeds meer mensen zich bewust worden... van uh, een verbondenheid met elkaar tegen die, uh, tegen die engerts... zal ik ja. ze maar even noemen... Ja. En ik denk dan toch dat wij die... Ik, ik merk gewoon dat mensen zich meer gaan verenigen in liefde mm -hmm. en in warmte. Ja. En uiteindelijk denk ik dat we daarmee gaan winnen. Ja, nou ja, eigenlijk is het ook ja. zo simpel, voor mij althans, het is zo simpel, hè? Want als je gewoon kijkt naar wat, je, wat voor jezelf aangenaam is, inderdaad, veiligheid, een dak boven je hoofd, voedsel en drinken, basisbehoeften, liefde, respect voor de natuur, dat ja. is voor mij, staat bij mij bovenaan. Eigenlijk is het heel makkelijk om, om, om die levensinstelling bij jezelf aan te leren, toch? Dat is waar. Aan, ja. aan de andere kant zijn er macht en geld. Ja. En uh, ja, jij zoekt je waarde daarin. Maar mm -hmm. er zijn ook mensen die alleen maar hun waarde zoeken in dat macht. In en die materiële. En, en, ja. en het geld. Ja. En als je daar eenmaal door verblind bent. Nou geloof mij, die dingen waar wij dagelijks van genieten, die zien zij niet hoor. Mm -hmm. Zij kunnen alleen maar genieten van, van dure materiële dingen. Of het najagen van idealen ja, die eigenlijk onhaalbaar zijn. Ja. Ja. Ik kijk even naar mijn technicus Maurice. Want, uh, je ziet me niet eens. Nee, maar uh, ik, ik, ik zie wel steeds. Ik zie je kruin ik zie je en ik okay. op telefoon. Want ik wil eventjes, uh, uh, dankzij onze gasten... Uh, Willem uh, van der Sloot. Uh, het nummer uh, This is the Life draaien van Amy McDonald's. It's late, It is late For oh, the wind so down The cold, dark streets turned on And the people, they were dancing To the music boy and the boy. The girls with the curls in their hair, They shot and the youth said, way over there, and songs that get a lot rich, one better than that before. I sing them songs, sing this is a life, and you wake up in the morning and you help us for the sod, we gonna go, we gonna go, we are gone swift tonight. I sing them songs, sing and this is a life, and you wake up in the morning and you help us for the sod, we gonna go, we gonna go, we are gone swift tonight. We've so your hand on the road in Texas the four and your wedding outside Jim is gone door but nobody's in and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to we talking about This is the life. And you wake up in the morning and you have a touchy side. Where you gonna go? Where gonna go? Where are gonna sleep tonight? I you sing in the song. Singing this is the life. And you wake up in the morning. what gonna go you're gonna go we're gonna sleep tonight i you're the songs sing this is life and you wake up in the morning and you have passed all the where we're gonna go we're gonna go we're gonna sleep tonight i sing on the songs sing this is life and you wake up in the morning and you have passed all the we're gonna go we're gonna go we're gonna sleep tonight Oh, are you gonna sleep tonight? Ja, de akoestische versie van uh, This Is The Life... en het was natuurlijk uh, Amy McDonald. De keus van uh, Willem van der Sloot... die uh, allemaal heerlijke muziek voor ons uh, heeft bedacht... Willem, ik ga toch nog heel eventjes terug uh, naar de herten. Want uh, ja. de, de luisteraars die we later ja. hebben ingeschakeld. Uh, we gaan het nog maar heel eventjes herhalen. Er worden geen herten op dit moment afgeschoten. Nee, niet. Uh, Er ontstaat nu weer een, een, een, een populatie die toch weer een beetje het dorp in komt. Hè? Uh, het gaat komen. Ja. Ja. ja. Langzamerhand gaat het weer komen. En, want dat heeft te maken met, het, uh, met het, uh, de afloop van de bronstijd. hè? De bronstraat is afgelopen. Ze komen weer terug naar, uh, naar het duingebied aan de Ja, En de herten die dat, dat loopje hebben, altijd hadden, die gaan dat weer doen straks. Ja. Het is een loopje, we gaan zandvoort in. Ja. En, uh, het waren de, begin september waren het, er, uh, het laatste, de laatste, het grootste getal was 80. 70, 70, 80. Ja. En ik heb voorspeld dat er, als er niks gebeurt, dat er 80 tot 120 gaan worden. Maar hoe krijgen jullie ze uh, weer terug in het duingebied? Hoe doen jullie dat? Ja, het, het is in het begin, zal het weer even, even moeilijk zijn. Uh, want ja, we moeten even aan elkaar winnen. Ja. En uh, ja, we, je, we gaan ze direct bij het huis in de duinen weer, uh, weer ontmoeten, denk ik. Ja. Uh, en dan, ja, dan probeer ze, ik ben met mijn scooter en John met zijn fiets. En ja. dan, uh, ja, richt overkant en... Uh, de Zuidduin in te krijgen. Ja. Maar ja, ze lopen ook in de, in, in de straat, in, de, in Zuid ook. Dus het is elke ochtend zoeken. Ja. En is de, de Zuidduin in de, te krijgen weer. En, uh, en dan richting het parkeerterrein komen ze het, het parkeertrein weer op in Zuid. En ja. dan lopen ze, begeleiden ze naar de Oké. Okay. En uh, die, die weten ze te vinden. Die hebben dus uh, met de burgemeester voor gezorgd dat die er kwam. Uh, buiten de provincie om. Want ja. als je daar gunning moet aanvragen. Duurt het weer een half jaar. Ja. Nou, daar was er geen tijd voor. Uit ja. veiligheid hebben we dat toen geregeld. Ja. En later nog eentje bij de Shell ook. Ja. En uh, dat werkt gewoon. Oké. Okay. Uh, voetbal. Daar wil ik het ook nog even over ja. hebben. Want dat werd uh, in het eerste uur. Omdat we weinig tijd meer hadden. Werd het onderwerp eigenlijk een beetje afgebroken. Maar uh, ja, de voetbalkooi uh, Noord. Wat, is er precies, wat zijn precies de wensen op dat gebied? Nou, de wens is dat uh, het veldje wat er nu ligt, dat is uh, erg verpauperd, gevaarlijk. De omheining is, is helemaal slecht, is scherpe punt allemaal. Ja. Het is stuk, uh, IJzerdraad hangt los, uh, de tegenvloer is hobbelig. Uh, het ligt rondom met, met, met hondenstront. Ja. Uh, daar moet eigenlijk een kooi komen. Waardoor de kinderen veilig kunnen spelen. De bal ja. gaat over het hekje heen, De ja. straat op. Ja. De kinderen Hebben... lopen erachteraan. Ja. Dat is veel te gevaarlijk. Ja. En zijn, zijn de inwoners ook uh, aan het rebelleren... als het gaat om de jeugd? Oh. Als, als bal, ballen op de auto's terechtkomen of zo. Dat zal ook wel eens gebeuren. Ja. Maar ja. Dat, ja, daar heb ik nog weinig van gehoord. Maar dat hm. zal ook wel gebeuren. Ja. Dus dat zal ook niet leuk zijn. Ja. Maar als er een kooi komt... Ja. dan kunnen, we dus, kunnen de kinderen veilig voetballen. Ze ligt er geen op het veld... Ja. Uh, Zouden basketbalborden in kunnen hangen. Zodat ze ook kunnen basketballen. Er zou een in ingehangen kunnen worden. Zodat de dames uit de omgeving ook met elkaar kunnen volleyballen. In ja. de ochtenduren. En ja. ja, komen de kinderen van school. Ja, dan is het hun, uh, aan hun. Is er veel, überhaupt veel aandacht voor de infrastructuur in, in Zandvoort? Dus het, gaat om allerlei, uh... nee, het is ontzettend verpauperd in Zandvoort-Noord. Ja. Met dus, name in Noord? Ja, heel erg. Heel erg. Ik uh, schaam me ervoor. Ik ben geboren zandvoerter ik heb, ben, uh, Zandvoorter. Ik heb uh, die wijk helemaal opzien bouwen. Ja. En uh, het is zo verpauperd. De straten zijn zo slecht. En dus hebben ze vorig jaar de Verleemingsstraat gedaan. Nou, dat heeft een hoop geld gekost. Maar, en ze ja, dus nog machines hadden ze. Maar vroeger hadden we echte stratenmakers. Ja. He, Gijs de kouwe, Gijskeur, uh, Engel de Taai. Gausbreuken. Ja. En toen had je twee oppermannen, Tony Tommy Looyer en Appie Nobi. Appie Drainoort. Ja, ja mij zegt er nee, niet zo ze allemaal Nee, doet maar die, die legde in, ja. in, in, in mum van een hele straat erin. Ja, ja, ja. En nu duurt het ongelooflijk lang voor ja. een straat Maar Wat hebben ze gedaan? Dan hebben ze ook ri riolen vernield en zo. Nog ineens, nee. nee okay. nog ineens. Alleen de uh, bestraatwerk Het, al. het wegdekken is ja, een beetje, beetje weer uh, ja. opgeknapt, ja. zeg maar. Dus, maar de, de gemeenteraad zou het toch ook moeten weten... dat daar in, in Noord dan die verpaupering plaatsvindt? Of hebben die, doen die hun ogen dicht? Nou, ik denk uh, dat er een hoop mensen niet eens verstand van, uh, van het werk hebben. Mm -hmm. Vroeger uh, nou, kom ik nog even terug op de publieke werken van gemeente Zandvoort... in de ja. jaren dat mijn vader er werkte... Ja. Waren de beste gemeente live van heel Nederland. Ja, ja. Nu, ze hebben ze amper nog. Ah, er ze... wordt veel uitbesteed ook gewoon. Alles wordt uitbesteed. Ja. En uh, ik heb van de week, uh, was ik aan de overkant, kom ik even op de Kei dan, op een uh, complex van de Kei. Ik ja. werd geschilderd ja. met dit weer. Er is een grote stijger opgebouwd. Ja. Er is geschilderd die stijger opgegaan. Die stijger is daarna weer afgebroken. En ze hebben het alleen maar even schoongewassen En het is nee. niet eens geschilderd. Want, uh, want de kijk denkt dat het geschilderd is. Maar het is niet geschilderd. Okay, want, Mensen uh, controleren het niet meer. Je geeft net aan, dat het is veel uitbesteed. Maar er moet toch iemand zijn die het coördineert, Die, die, die, die, die de voortrekkersrol in handen houdt. Met name iemand van de gemeente natuurlijk. En dat... Vroeger had je die figuren. Ja. Piet Aij was er eentje. Maar komt dat omdat, en, uh, omdat het, het, het meeste beleid... Uh, nu in Haarlem wordt, uh, wordt bedacht? Of? Nee, ik denk dat het nog op Zand antwoord ligt. Ik denk dat het nog op Zand, Maar we hebben die mensen niet meer... die dat allemaal controleren. Dat is er niet meer. Het is allemaal bezuinig, bezuinig, bezuinig. Bezuinig, het. bezuinig. Ik heb uh, met Rijland ben ik uh, in discussie... Uh, ik heb van de week uh, de hele zeereep gecontroleerd. Ja. Vrijwillig. Ja. Ik ben werkloos, dus ja. ik... Ja. Zoek mijn eigen gang. Ja. En uh, daar wordt al veertig jaar niet uh, omgekeken. omgekeken. Okay. Dus het, prik het prikkeldraad van Zandvoort tot, tot uh, Zuid-Holland is zo gaar dat je het kan breken. Ja. De herten lopen er zo doorheen, ja, ja. maar de mensen ook. Maar is dat nou uh, een geldkwestie alleen of is het gewoon geld, uh, uh, bezuiniging? Bezuiniging. Er is uh -huh. geen controle meer, geen duinwachtersepje. Vroeger werd, werd het uit werd je werd uh, security uh, duimdag, van een hoge boom uh, uh. heb je allemaal niet meer. Allemaal wegbezuinigd. Uh. Jullie hebben dus wensen op dat gebied. Wat, wat gaan jullie eraan doen? Want, uh, wij, wij praten er nu over. En hopelijk luisteren de raadsleden of uh, wethouders... of de burgemeester zelfs, luistert die mee. Uh, wat, wat gaan jullie zelf ondernemen om dat in een betere daglicht te stellen... en om er een beetje actie op te nou, we hebben dus, Nou, uh, met de kinderen hebben we dus uh, op school uh, brief geschreven... naar Joon Cruijff van Deschind, naar de burgemeester en de gemeente... naar het Nederlands Elftal en de KNVB... Ja. Uh, en uh, Sinterklaas. En ja, Sinterklaas. <laughs> en uh, nou ja, de Jan Cruijff van Ook uh, meneer Meijer, Niels ja. Meijer. Ja. Die heeft snel gereageerd en die vond het een prachtig uh, initiatief. initiatief. Ja. En hij zegt als de gemeente een aanvraag in dienst, gaan wij aan de slag. Ja. En ja, we willen op 10 juni willen we dat klaar hebben. Ja. Want dat is de opening van de EK Voetbal in Frankrijk. Ja. nou Wat is mooier dat die kinderen daar kunnen voetballen. Ja. En daarom was de KNVB ook benaderd met Danny Blind om het Nederlands zelfs uit te nodigen hm. door de kinderen. Johan Cruijff Foundation noemde je al. Ja. ja, Johan Cruijff is natuurlijk ernstig ziek. Ja. Hij was toevallig vandaag nog even in het nieuws, zag ik. Ja, uh, ja je, ziet het, je ziet het eigenlijk niet aan hem, heel nauwelijks ja. aan hem. Want uh, ja, als, je, als je longkanker hebt, dan, dan uh, kan je er nog als, uh, toch nog als een uh, redelijk als een haantje bijlopen. Nog wel. Ja, want hij ja, wordt natuurlijk behandeld. Misschien wel bestraald. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, of chemo. Uh, uh, ja, als hij er niet meer is, dan zal die, die Johan Kruijff foundation wel blijven voortbestaan. Want dat zal wel ja, een traditie dat, dat zijn die in, in, in Nee, dat, is, dat, dat blijft bestaan. Ja, ja. Hoe is dat hier in Zandvoort? Wordt er wordt er ook veel mee gedaan? Met de Johan Kruijf Foundation? Nou, er is op de Nicolaas School is een schoolpleintje toen, vorig jaar, door de Johan Cruijff Foundation gemaakt. eigenlijk Met, okay. met, met allerlei aanvoerveeltjes. Ja, ja, ja. Maar dat doeltjes kwamen van de gemeente. Ja, en die kwamen veel te laat. Oké. Okay. Ook daar de samenwerking was even niet goed. Maar daarom hoop ik wel dat de gemeente nu wil een aanvraag indienen. zodat het de Johan Foundation. Aan de gang kan. En dat de kinderen op 10 juni een mooi voetbalveldje hebben. Ja. 10 juni, nou, het, het lijkt ver weg. Maar voor je het weet, dan, uh, dan is het weer zover. Dan hebben we het voorjaar weer. En dan uh, hopelijk weer een mooie zomer. Ook hier in Zandvoort. Hoe ervaar jij de, de, de toeristische belangstelling hier in Zandvoort? Is dat, is dat toegenomen, afgenomen? Of? Uh, nou, ik heb... Uh, ik mag, mag ik reclame maken? Ik heb bij uh, John Verdam gewerkt. Ja. Uh, eind jaren negentig. Ja. En toen was het toerisme heel groot. Ja. Ik, ik werkte daar uh, s morgens van 7 uur en ik kwam uh, 11 uur, 12 uur binnen, s'avonds. In de zomers. Zoveel uren maakte je op een dag. Ja. Maar dat, dat is niet meer. Dat is niet meer. Dat is nee? niet meer. Het is gewoon helemaal. Uh, ja, waardoor we is gekomen ook door het parkeerbeleid, allemaal te duur wordt. Uh, alles is, wordt te duurder. Ja. Uh, als je er is nu wel een gereduceerd uh, parkeertarief geloof ik. Hè? Dat wordt uh, nu uit in het winterseizoen. Dat ja, is om te uh, kijken hoe, hoe dat uitpakt. Dus eigenlijk zeg maar. zouden ze op elk parkeerkaartje een kop koffie moeten aanbieden. <laughs> maar dan hebben we, de hele horeca er wat aan. Ja, ja, want een tweede bak koffie koop je dan ook. Want je gaat ja. nooit alleen op stap. Ja, een parkeerkaart, je hebt één kop koffie. en ja. Ja, Je gaat de je gaat, je gaat, je gaat, je, je je kop koffie halen. Ja. Maar je drinkt er twee. U luistert naar Willem van der Slootluisteraars. Hij is uh, uh, even, even zonder werk. En, en, en daardoor heeft hij een hoop tijd om, uh, om zich in te zetten... voor alles wat hier in Zandvoort speelt. Vrijwilliger dus uh, als het gaat om herten begeleiden naar het Duingebied. Vrijwilliger ook als het gaat om uh, uh, de mogelijkheid te creëren... voor de jeugd om in Zandvoort-Noord de verpaupering van de buurt een beetje tegen te gaan... en voor de jeugd een, een leuk veldje te krijgen. Een kooi, zoals hij dat zelf noemt. Waardoor de bal niet meer uh, bij de huizen terechtkomt. Waardoor de jeugd veilig kan voetballen. Waardoor mensen... Uh, uh, ja, moeten moet natuurlijk ook wel een beetje beroep doen op de burgers. Dat ze hun hond niet uitlaten daar uh, op die velden. Want ja, ja maar als, er, als we een kooi hebben... Omheen, komen daar die honden niet meer in. Dat is ook waar. Ja, maar goed. En dat moet beheerd worden. Nou, ja. Ik woon er en ik heb nog drie mensen gevonden die dat willen beheren. Ja. Met z'n vier een sleutel en om uh, s'avonds op tijd de boel afsluiten. Okay. Dus Zodat zijn... je geen overlast kweekt naar de andere mensen toe. Ja. Dus er zijn best wel een aantal uh, andere vrijwilligers met jou die, ja. uh, die zich daarvoor willen inzetten. Nou, helemaal goed Willem. Uh, heb, ik, heb ik jou iets niet gevraagd wat je toch nog kwijt wil uh, als het op, uh, over dat onderwerp gaat? Uh, over of, dit onderwerp. Nee, of we hebben een beetje, we hebben het een beetje behandeld zo. Ah, ja, kan wel. Ja. Zullen we nog een stukje muziek doen? Is goed. Ja. Peace will come. Yes. Melanie. Melanie. There's a chance, peace will come in your life. Please buy one. There's a chance, peace will come in your life. Please buy one.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 Sometimes when I am feeling so good. Zo snel kan een, kan een plaat afgelopen zijn. Ik ga de, de volgende plaat ga ik gewoon uh, zijn nek omdraaien. Dat heeft Maurice al voor me gedaan. Technicus Maurice Luisteraars, uh, die assisteert ons als het gaat om uh, uh, het geluid de ether insturen. En uh, te gast uh, waren uh, het eerste uur uh, Connie Lodewijk. Uh, zij uh, uh, geeft les aan de dansschool van de Roy van Buringen, de balletdanschool, uh, on-air dance. Met veel succes en uh, ja, ze kunnen nog leerlingen gebruiken. Het vindt allemaal plaats in de krocht. Dus surf maar eens even naar uh, On Air Events. Naar de science van Roy van Buurik. En daar kunt u allemaal informatie vinden over uh, de mogelijkheid... om uw kind, als, als zij uh, of hij, dat leuk vindt, uh, op dansles te gaan. Willem van der Sloot is hier ook de gast. Uh, we hebben al uitgebreid uh, gesproken over herten. We hebben het net uitgebreid gehad over voetbal... Hij zet zich in als vrijwilliger... maar samen met nog een aantal andere buurtgenoten... om uh, ja, de verpauperingen in, in de wijk in Noord een beetje tegen te gaan. Nou, maar hopen dat er een hoop raadsleden luisteren... en uh, of andere bestuurders van de gemeente... Uh, die daar een beetje op kunnen reageren... en, en uh, een beetje positief uh, uh, geluid kunnen laten horen... als het gaat om, om middelen. Hè? Want zo'n kooi... Wat, wat, hoeveel kosten zijn daarmee gemoeid, denk je, uh, Willem? Nou... Ik wist het ook niet, maar Pieter Jouwstra vertelde mij nou, rond de 70.000 euro. 70.000 euro, ja. ja. Maar hij zei, Willem, maak je daar geen zorgen om. Trek je plan. En dat heb ik gedaan. En ja. zo heb hij dus... Uh... Dus Pieter Jouwstra was trouwens ja, vroeger onze voorzitter hier bij ja. ZFM ja, Die heeft gezorgd dat het, het proces een beetje op gang is gekomen. Nou, de brief naar... Die uh, oude man... Uh, nee, nou, ja, oké, okay, oké, okay, ja. ja. Uh, en uh, nou ja, Sinterklaas is aangekomen op Zandvoort vorige week. En ja. die, uh, ja, die, uh, Hoe was dat? Was het een leuke optocht? Ja, het was heel leuk. Het was, was slecht weer. En, uh, maar ja, toch een heleboel kinderen. En dat ik ja. prachtig. En ja. heel veel Zwarte Pieten ook. Oké. Okay. Dat wil ik wel even zeggen, want ja. daar ben ik toch blij mee dat ze hier wel zijn op Zandvoort. Ja, ja. Uh, ja, en toen uh, op het bordes uh, waar, was mijn zoon ook aan het spelen met een paar jongetjes. Want ja, Sinterklaas komt en die ja. was op, het bordes, uh, op de trap. Ja. En uh, ja, toen kwam Sinterklaas met het verhaal naar de burgemeester toe. Met burgemeester: Ik heb een uh, brief ontvangen van kinderen uit Zandvoort Noord. Ja. Of ik volgend jaar, en ik ben uitgenodigd voor volgend jaar op 10 juni uh, naar Zandvoort te komen om naar hun te kijken uh, voor een voetbalwedstrijd in hun hm. nieuwe kooi. Ja. Kan ik bij u slapen? Maar de burgemeester <laughs> antwoordde met... Ja, dat zoiets heb ik ook gehoord. Jongetjes ja. en jongens. Maar uh, u mag blijven slapen. Okay. Dus, oké. Okay, geweldig. Alleen, maar ik heb nog niks van de gemeente gehoord. Nee, nee, nee. Wel schriftelijk van de KNVB. Schriftelijk van de... Ja, ja. Maar dus, nog niks van de gemeente. Dat is spannend. Dat is spannend. Ja, want ze hebben wel beloofd, officieel beloofd om te reageren. Schriftelijk. Ja, dat... dat, dat. Hoop ik. ik heb het aangetekend, weggestuurd, ja. maar nog geen reactie Nog thuis. geen reactie? Ja, mondeling op het uh, bordes dan tegen Sinterklaas. Ja, ja. ja. ja. Vol, ik vol, hoop Volgens ook mij in, zei hij uh, pre, onder precieze bewoordingen: uh, Mocht het zo zijn, dan kunt u bij me blijven slapen, Sinterklaas. Ja. Ja. Mocht ja. het zo zijn. Dus ja. hij houdt wel een slag om de arm. Okay. Ja, ja, ja, ja dat, dat moest u natuurlijk. Maar leren. ik heb nog niets vernomen van uh, de gemeente. Nee. Hij moet als bestuurder natuurlijk ook een slag om zijn arm Want hij kan natuurlijk niet als, als enige collegelid nee, toezeggingen doen. Zo maar geef, overigens, geef, overigens, even, geef even een reactie. Dat ik... Dan weet ik wat. Overigens is het natuurlijk zo, de, Willem, dat de, de, de, de gemeenteraad natuurlijk uh, beleidsmatig uh, de besteding van de begroting bepaalt. Dus uh, als er een tussentijdse begrotingwijziging moet komen om, om daar middelen voor vrij te maken, is dat aan de gemeenteraad natuurlijk niet aan het college. Dus, dus uh, het lijkt me het slimste om toch raadsleden zoveel mogelijk te, te, voor je plan in één te zetten, zeg maar. Want uh, als, als daar in de Raad een meerderheid voor is, ja, dan worden er automatisch worden daar middelen voor vrijgemaakt. Uh, en ja, dan heb je echt groen licht, zeg maar. Ja. ja. Maar als ik uh, gisteren zag ik op, uh, op Facebook iets voorbij komen over de Toren, over de wijk van de, bij de Toren. Ja. Nou, prachtig allemaal. Mm -hmm. Geef ons die voetbalkooi. Ja, ja. Maar ja, 70.000 euro. Ja, ik schrik er natuurlijk van. Uh, voor ons is 70.000 euro natuurlijk een hele hoop geld. Maar ja, maar ik weet niet hoe dat... Uh, want, want jouw star die, die zag daar geen probleem in. Nou, jouw star zegt... Trek je plan maar. Ja. En uh, maak je geen zorgen om het geld. Want ja, ik schrok ook wel van... van hoe het, dat het zo duur is. Maar ik maak me ook geen zorgen. Want de geldpoorten gaan nu overal open. En er was nooit geen geld meer. En nu gaan ze allemaal open. Dus ik zou zeggen, kom op. En moet de kind, laat de kinderen weer veilig spelen. Als inderdaad. beloning, gemeente, gemeentebestuur, als beloning krijgt u nou een mooi stuk muziek... wat uh, Willem voor u heeft uitgekozen van Andrew Lloyd Webber. All I Ask Of You. Wat, wat, waar komt het ook weer uit? Welke musical? Phantom of the Opera. The Phantom of the Opera. Speciaal voor de raadsleden. En, maar er moet wel die nieuwe kooi er komen, toch? <laughs> guide you That's all I ask of you. Uit de musical The Phantom of the opera. Ben je een musical fan, uh, Willem? Ja. ja, ja. ja? Hebben, ben, heb je hem gezien ook deze.? Twee, twee keer in Londen. In Londen, oké. Okay. Ik ben uh, naar het Circus Theater in Schevening geweest. Ik heb de Nederlandse versie gezien met. Uh, toen een gastrol uh, door. Uh, ben Kramer. Die, die oh, die ja, ja, toen, uh, ja, ja. Die zong toen een belangrijke rol in, uh, in die opera. Uh, nou, uh, musical fan ben je. Je bent fan van. Uh, van de natuur, fan van herten. Je bent uh, fan van. Uh, Jonge Lui, als het gaat om voetballen... je wil graag voor die nieuwe kooi zorgen... je vertelde mij net uh, toen de plaat draaide... Van, als wij die kooi krijgen... dan ben ik ook best bereid om uh, wat voor zandvoortjes te doen... met name de oudjes bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus uh, voor wat hoort wat. Nou, dat is, dat is toch een, uh, een mooie gedachte. Uh, ik, ik heb van onze technicus Maurice Mulder begrepen... dat wij nog zo'n drie minuten, misschien tweeënhalf minuten nu... Uh, hebben naar reclame, Nielse reclame. Dus we moeten het een beetje gaan, uh, gaan afsluiten... Ik wil jou bijzonder bedanken voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Dank voor je muziek die je hebt meegebracht. Dank voor je inbreng in het programma... als het gaat om de stamtafel de tweede uur. Jouw mening over allerlei onderwerpen. Dank namens alle antwoorders... met name in Noord... voor alles wat je voor de jeugd probeert te doen. Uh, heb jij nog een, een laatste opmerking... Naar de luisteraars toe. Je hebt nou de kans nog eventjes. Nou, ik, uh, ik ben een grote fan van Tottenham. Dat is al be algemeen bekend. Maar morgen staat uh, ajax Cambuur op het programma. Ja. En ik hoop dat het een heel goed gaat verlopen, de wedstrijd. Want ik hou ook daar mijn hart vast. Want oh. ik heb Amsterdammers gesproken vanmorgen. <lacht> die, uh, ja. die er een zware hoofd in hebben. Oh. Die verwachten hoop nadigheid. Uh, eromheen vanwege, je? Ja, vanwege oh. uh, dat Johan Kruijf de voorstanders en de tegenstanders. Oh jee. Ja. Dus waarschijnlijk blijft heel vaak Zuid, is morgen leeg. Jammer naar he? Ja, het is jammer. En daarom hoop ik dat het toch weer goed gaat komen. Ja. We gaan eruit met een stukje muziek nog. If I Were a Boy, Beyoncé. Uh, moderne artiest waar jij voor gekozen hebt. Ja, dus, uh, ja. ja dat komt ook... Uh, ik ben... Uh, zeven jaar geleden, uh, acht jaar geleden heb ik iemand leren kennen. Ja, ja dat was in de tijd dat Beyoncé uh, schitterde. ja. ja, ja. En, uh, de muziek is voor ons samen. En zo is, zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Ik wens jou een heel fijn weekend. Dankjewel. Ik Dank Maurice hartelijk voor zijn technische uh, toewijding in ons programma. Ik dank Dolly Pierik voor haar hapjes en haar drankjes dat ze dat voor ons verzorgd heeft. Ik wens u allemaal luisteraars een heel fijn weekend toe. Volgende week bij Zandvoort door is mijn collega Ruud Jansen er weer. Ik neem afscheid van u. Mijn naam is Charles Duif. Een heel fijn weekend nogmaals en tot de volgende keer. Dag.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 Ik het niet ik en ik kan het Want ze voor mij. Als ik een Tot zover het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.